Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Elf ketens die maaltijden bezorgen... gaan hun personeel verkeerstraining geven... om het aantal ongelukken met bezorgers terug te dringen. Vorig jaar waren er zeker 116 verkeersongelukken... met een maaltijdbezorger. Ook is afgesproken dat de bezorgers voortaan per uur worden betaald... en niet meer per bestelling. Dat moet voorkomen dat ze hard gaan rijden... om hun bestellingen zo snel mogelijk te bezorgen. Een boorplatform in de Noordzee is vannacht geëvacueerd... nadat er een bevoorradingsschip tegenaan was gereden. Op het platform ter hoogte van Noorwegen zaten 276 mensen. Ze zijn met helikopters naar platforms in de buurt gebracht. Op het schip zaten 12 mensen. Niemand raakte gewond. Naar schatting 115 miljoen jongens en mannen ter wereld... zijn getrouwd toen ze nog een kind waren, meldt Unicef. Een op de vijf is gehuwd nog voor zijn vijftiende... UNICEF deed onderzoek in 82 landen en zegt dat kindbruidegoms het meest voorkomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Madagaskar en Nicaragua en dan vooral in arme gezinnen. Naast de 115 miljoen kindbruidegoms zijn er ook zo'n 600 miljoen kindbruidjes. De Amerikaanse muzikant Dr. John is overleden. De zanger, pianist stond bekend om zijn combinatie van blues, boogie woogie, jazz en rock and roll. Dr. John had in 1973 een hit met Right Place, Wrong Time, won zes Grammys en was opgenomen in de Rock N' Roll Hall of Fame. Dr. John begon zijn carrière eind jaren 50, aanvankelijk als gitarist, maar daarmee moest hij stoppen toen hij zijn vinger verwonde bij een schietincident. Piano spelen lukte nog wel. Dr. John was 77 jaar. Het weer, eerst wat zon, maar de bewolking neemt langzaam toe. Het wordt wel warm, 23 tot 27 graden... maar vanmiddag is er weer kans op pittige regen of onweersbuien... mogelijk met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig...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 Goedemorgen luisteraars van Zandvoort uh, Jazz, ZFM Jazz. Goedemorgen alle luisteraars wereldwijd. We hebben ook fans in Taiwan, in Japan en misschien ook in China. Dat is dan een beetje afluisteren, denk ik. We begonnen met Oosterse klanken, speciaal voor die fans uh, wereldwijd. Uh, dit was Youssef Latif op sax met zijn nummer Ching Miao... van een album uit 1961, Eastern Sounds... Uh, Youssef Latif, die eigenlijk al voor John Coltrane uh, bezig was... <tiek> om Oosterse muziek te laten samensmelten met uh, jazz. Gaan we door met een ander nummer wat ook een Oosterse sfeertje heeft... speciaal voor onze fans in Japan. Yuko Escola. met het nummer Bean. Can liga só niet. Escola op trompet in een samenwerking met de Japanse zangeres Chihiro. Chihiro Onitsuka, een van de meest succesvolle Japanse zangeres in het J-pop-genre. Uh, hier dus in samenwerking met die Finse trompetist Yuko Escola. Um, een album gemaakt rond 2013: Yuko uh, Escola Orchestra Bossa. Een bijzonder album, kan ik je zeggen. Zeer de moeite waard. Uh, iemand die ook erg de moeite waard is... maar niet vaak in jazzkringen wordt uh, gedraaid... is uh, David Axelrod. En dan denk je, David Axelrod? Wie is David Axelrod? David Axelrod was een producer bij Capitol... en werkte in de jaren zestig heel veel samen met Lou Rawls... maar ook met Cannonball Adderley. Die David Axelrod als, Axelrod, als uh, producer maakte ook eigen albums... met een heel unieke mengeling van klassiek rock, pop, uh, fusion... voordat het fusion heette... Hij liet zich ook inspireren door gedichten. En hier is een nummer van zijn album uh, Songs of Experience. En het heet The Fly. En het is een geweldig nummer met een hele langzame opbouw... maar een fraaie ontknoping. Hier komt David Axelrod. van David Axelrod. De producer die uh, dus in de jaren, tussen de jaren 68, 78 zo'n tiental platen maakte. Uh, waarbij zijn sound vooral werd bepaald door de drummer Earl Palmer. En op bas, dat hoorde hij nu ook weer, die Carol Kay. Een persoonlijk favoriet van mij. Een essentieel onderdeel vormde van zijn sound, dus die twee uh, artiesten. En eigenlijk werd uh, David Axelrod in de jaren 90 herontdekt... door de hiphoppers zoals uh, Dr. Dre... En daardoor kon hij een comeback maken. Nog een aantal albums maken. Totdat hij in 2017 overleed. Zeker de moeite waard om op te zoeken. David Axelrod. Uh, gaan we door naar een ander soort pionier... met sounds en geluid en fusion. Eddie Harris, de saxofonist. Uh, in 1967, meen ik... lanceerde de saxofoonproducent Selmer... de ferritone uh, ja, microfoon unit een ingebouwde unit in je, in je instrument. Waardoor je niet langer voor een standaard microfoon hoefde te staan om je geluid te laten versterken. En Eddie Harris was eigenlijk een van de eersten die van dat systeem gebruik maakte. En dat kun je hier horen op het volgende nummertje. of a TV commercial op dus die Faritoonsax. Sax, een nummer uit 1968... van zijn nummer Plug Me In. Nogmaals, goedemorgen bij ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Het eerste uur doen we een beetje dromige spacey muziek Het tweede uur wordt zonnig en funky. En alles gebeurt met een Lots of Soul. Het volgende nummer is ook geïnspireerd door die Faritone Sax... Varitone Sax. Uh, en dat komt van uh, Cochimea Castelum. En dan zeg je weer, wie is dat in godsnaam? Mm, we kennen allemaal wel de Dabkins, -Dab uh, de begeleidingsband... en ook het uh, label uh, waar uh, Sharon Jones, de zoolzanger, uh, zong. Um, die Kings daarin zit ook die Cochimea. Een man uit uh, L.A. met Native American uh, roots. En die heeft voor het eerst een uh, debuutalbum uh, gemaakt... Uh, All My Relations, uh, onlangs uitgebracht... En daar staat een nummertje op dat heet The Song of Happiness. En dat is duidelijk geïnspireerd, denk ik, door diezelfde Eddie Harris die we net hoorden. Dus je hoort nu Kochi Mea met Song of Happiness. Song of Happiness, sorry. Van het album All My Relations uit uh, eerder dit jaar 2019. Um, er is veel te doen in uh, Engeland, in Londen. Uh, en dan bedoel ik niet uh, alleen uh, uh, politiek, maar vooral muzikaal. Die Londen scene uh, waar ik eerder al wat van heb gedraaid. Maar er is niet alleen Londen uh, wat uh, de toon slaat in, in, in jazz. Maar ook de man uit uh, The Eye of Right, Greg Vote. Uh, F-O-A-T schrijf je het, Greg Vote. Uh, hij bracht ook dit jaar een uh, nieuw album uit en dat heet De Magio, De Match. En daarvan ga ik even een nummer draaien. Uh, Greg Vogt vertel ik erbij. Is eigenlijk, een, uh, ja, als we zien een DJ, composer, maar ook uh, een pianist. Hij kan ook piano spelen. En hij heeft hier een uh, geweldig mooi nummer uh, neergezet waar je nu naar gaat luisteren. Mm. wordt hier bijgestaan onder meer door de man uit Londen... de drummer Moses Poit. Maar het bijzonder is ook door een aantal tachtigers. De man die je net op tenor sax hoorde... is Duncan Lamont uit Schotland, Greenock. Maar op die plaat van Greg Vogt doet ook nog een andere tachtiger mee. Art Thiemann, de sopraansaxofonist. 80 jaar. Een geweldige brug tussen oud en jong, denk ik, met deze plaat. Uh, iemand die dat ook probeert uh, tussen traditie en, en, en nieuw is Julian Lager, uh, de gitarist, de Amerikaanse topgitarist. Die probeert ook een brug te slaan naar een jonger publiek en ik wil graag iets van hem gaan draaien van zijn laatste LP Love Hurts. Het, het nummer heette Encore, Julian Lager. Julian Leitch moet ik zeggen. meestelijk nummer van de Amerikaanse gitarist Julian Leitch. L-A-G-E. Ik uh, -E. hoop dat ik dus zijn naam goed uitspreek. Uh, van het album uh, Love Hurts uit uh, dit jaar. En het nummer heette Encore. <coughs> Gaan we over naar een andere meestelijke muzikant. Uh, geweldige drummer. Oorspronkelijk ook een producer. Makaya, MacRaven, Amerikaan, veel gevraagd drummer. Uh, heeft ook uh, onlangs een album uitgebracht. Universal Beings... The Beat Scientist, zoals die zichzelf, of zoals hij ook wel wordt genoemd. Een geweldige drummer, zoals ik al zei. Daar kun je hier een even een stukje van horen. Uh, het nummer heet Butter's Ass. Zoals ik al zei, van zijn album Universal Beings uh, uit 2018, Butter's S. Het album werd uh, opgenomen in vier steden: New York, Londen, LA en ook in uh, uh, Chicago. Uh, hij omringde zich op dat album vooral met uh, muzikanten ook weer uit die Londen zien: Shabaka Hutchins en uh, Brandy Younger uit Amerika, moet ik zeggen, op, uh, op Harp. En ook uh, Nubia Garcia speelde mee op die, uh, die plaat. Maar op dit nummer hoorde je vooral de bassist Daniel Casimir. Uh, het goede nieuws is dat uh, die Makaya McRaven te zien is binnenkort op uh, Nootje Jazz, denk ik. Dus daar uh, uh, gaat hij ongetwijfeld uh, deze superplaat, dus echt een superplaat, uh, spelen. Dus ik zou zeggen, als je die dacht op Nootje Jazz bent, gaan kijken. Het volgende <tossimus> nummer, <tossimus> gaan we naar Zweden. Uh, het s björn trio uh, De pianist, ex-punker, björn die furoren maakte in uh, mid-jaren 90 tot, uh, tot aan 2008, toen hij overleed. In een freak accident, uh, zoals dat heette, met een scuba duiven, duiken, uh, kwam die om. En uh, dat betekende eigenlijk het einde van het geweldige trio. Het uh, bestaande uit dus uh, Esbun Swensen op piano, Dan Bergloed op bas en Magnus Oostrum op drums, als ik het goed zeg. Uh, die probeerde ook een brug te slaan tussen popmuziek, jazzmuziek. En um, hier is een voorbeeldje van het volgende nummer, Tuesday, Wonderland. Heeft een beetje Radiohead-touch. Uh, Luister maar. Björn Svensen, de pianist die dus helaas niet meer uh, leeft. Uh, het goede nieuws is wel dat uh, de Noorse pianist... ...Bugge Wesseltoft met de overgebleven twee mensen... ...uit dat trio is uh, opnieuw begonnen uh, een paar jaar geleden. Dat heette uh, Rijmden, die band. Uh, en die treden dus een beetje in de voetsporen van het S. Björn trio. Ik zie dat we alweer bijna tegen het einde van het eerste uur zitten. Time flies... Um, het laatste nummertje waarschijnlijk wat we nog redden voor uh, het nieuws blijft hangen voor het tweede uur. Wat ik al zei, wordt zonnige muziek in de tweede uur. Uh, we eindigen met Alpha Mist, uh, de pianist, componist en DJ uit Londen met zijn nummer Mulago van zijn album Structuralism onlangs uitgegeven. Hier komt hij.